De jury noemt Van Wessels werk van een ongekend niveau. Irak heeft na maanden onderhandelen een nieuwe premier. Mohammed Tawfiq Alawi is door de president naar voren geschoven... als opvolger van premier Mahdi, die in november zijn ontslag aanbood. Dat meldt de Iraakse staatstelevisie. Mahdi stapte op vanwege de aanhoudende felle protesten in het land. In de maanden daarna konden de partijen in het verdeelde Iraakse parlement... het maar niet eens worden over zijn opvolger. Of Alawi een eind kan maken aan de onrust is de vraag...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 De Arabische Liga veroordeelde het deze week gepresenteerde plan van de Amerikanen om het Israëlisch-Palestijnse conflict te beëindigen unaniem als oneerlijk. In de eredivisie heeft Adel Den Haag thuis met 0-0 gelijk gespeeld tegen Vitesse. De club uit Arnhem blijft daardoor zesde op de ranglijst achter PSV. De wedstrijd tussen Feyenoord en FCM in de Kuipen is nog aan de gang. Daarin scoorde de Turkse debutant Özja Koep al in de tweede minuut. Nooit eerder scoorde een debutant zo vroeg in de wedstrijd voor de Rotterdammers.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 Die grote hitte moment zonder jou oh, Kars Verhousen komt eraan maar is die torn food met more life door hier op CM Zandvoort in de Nightwalk een hele goede avond Gaan we even van de wereld bocht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 En er komen geen gastoptreders van bekende internationale artiesten... tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Zo vertelt de muzikaal leider Erik van Tijn. Dat vertelde u afgelopen maandag in het praatprogramma OP1. Op 1, eigenlijk heet het gewoon, hè. En uh, Tino Martin, die, die treedt voorlopig even niet meer op. Want hij uh, heeft afgelopen maandag zijn optreden in Carré staak vanwege stemproblemen als gevolg van griep en verkoudheid. En uh, hij heeft een paar concertjes ook gezegd... maar die gaan allemaal, uh, meen ik, in februari weer door. Dus... Uh, het gaat om goedkomen, oh ja, het heerst, hè. Gelukkig nog geen, uh, hoe heet dat virus? Het coronavirus, hè. Laten we niet hopen dat het in Nederland uh, ook komt, want uh, ja, het is, uh, het is een drama. Zie CfM's voor de Nightwalk, leuke dingen. Zaterdagavond, jouw stapavond, met de beste hits op de radio. Wat dacht je van de uh, CNC Music Factory? Die had uh, jaren geleden, in de jaren negentig, een grote hit met Swap.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 Aama aama aama aama itne peer ne aama aama aama itne peer ne aama aama aama aama itne Oh, mm -hmm. mm -hmm. Van Moon Rocket. Samen met de, de de Retired. Met Chocolate. Matthij en Omaig Remix. Zie je hem zijn antwoord. Het is zaterdagavond. Het is 25 januari alweer. Het is alweer de, de laatste zaterdag van de, de maand januari. Eerste jaar, het de, nieuwe jaar, moet ik zeggen. ...2020 Gaat erg snel voorbij. Eerste maand zit er alweer op. Dus uh, ik weet niet of je al leuke dingen gedaan hebt. Maar in ieder geval, vanavond een paar tipies. Kleine tipies. Want uh, ik moet zeggen, het is nog een beetje rustig allemaal. Want uh, de, de meeste top DJ's. Uh,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 En tot zover ook een korte party update. Volgende week, niet vergeten, zet die agenda Winterfest in uh, Purmerend. Ja, zou je denken: wat de fuck is dat? Nou, is van de heren van Oude Jongens Krentenbrood onder andere. Ik weet niet of je ze kent van uh, Electronic Picnic. Vorig jaar hadden ze een, een Winterfestival. Nou, dat was uh, ja, in de modder. Nou, nu is het uh, zonder Electronic Picnic uh, is het gewoon het Winterfest.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 team met Holding On, de Club Picks en daarvoor Aqua Singas... ...door uh, Anthony Klamaran met Shake It... ...en zo werd even tijd voor de, de Nightwalk 10, welke plaatsen zijn erg populair. Kan je zeker verwachten als je vanavond nog gaat stappen herder de clubs... ...Zandvoort, Haarlem, Amsterdam of waar dan ook in Nederland. Deze week op team Sony Fondera en uh, Craft met flashbacks. Ik stel het niks op tegen... Madison Avenue in de remix van Mouse Team met Don't Call Me Baby. Op acht, Ovia met Soldier. Op zeven, Endel, Pump It Up. Op 6, Justin Martin met uh, Needs. Op 5, Peter Brown met Troubles. de Richard Earnshaw Revision. En op vier, Supernova en Marley Munro met Can't Stand It. Op 3, deze week, Morena Pazalato met Gonna Make You Sweat. Die moest ik dus straks draaien, maar ik heb weer een of andere vage remix gevonden... En uh, ja, ik had ze allebei, maar ik heb de verkeerde meegenomen. Deze week op twee, Mark, Diemeel en Liz Jan met de uh, Surrender. En deze week op één, nog steeds op één, de plaat die helemaal heel grijs gedraaid is. Hier bij ZFM Zandvoort. Santorini en Milk Bar met uh, Manhattan. Nou, die gaan we dus niet draaien, want die is al zo vaak gedraaid. Dan is het net zo'n eentonige. Dat je net zo goed de cd aanzetten. Op repeat en dan gaan we met z'n allen naar huis en dan gaan we gewoon...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 You I... <laughs>